Wannick Sampersen met het NOS-journaal. Een voortvluchtige man die tot 20 jaar cel is veroordeeld voor een vergismoord in Beuningen... is opgepakt in België. Hij knipte na de uitspraak van de rechter in december zijn enkelband door en sloeg op de vlucht. De 33-jarige man werd vanochtend gevonden in een auto in de buurt van Antwerpen. Toen de politie hem wilde aanhouden reed hij in op een agent die op zijn moest springen. Na een botsing met een andere auto ging de man er rennend vandoor... maar uiteindelijk werd hij aangehouden. Janke Dekker stopt per direct als voorzitter van Morris... het meldpunt voor ongewenst gedrag in de media- en de cultuursector. Dekker is de vrouw van NOS-sportpresentator Tom Egbers... die onder vuur ligt na een artikel in de Volkskrant... over misstanden op de sportredactie. Volgens Dekker staan er onjuistheden in het Volkskrant-artikel... en hebben verslaggevers van die krant een afspraak met haar afgezegd. Egbers had in 2005 een affaire met een jonge medewerker... Toen Dekker erachter kwam, zou EGbus de medewerker... bijna twee jaar lang hebben gepest en geïntimideerd. Dekker erkent dat er incidenten zijn geweest. Uiteindelijk leidde dit volgens haar... tot een langere periode van politiebescherming voor haar gezin. Op het Spaanse eiland Mallorca is 27 graden gemeten. De hoogste temperatuur in maart in zo'n 150 jaar. Twee weken geleden lag er nog een pak sneeuw op het eiland. Ook op andere plekken in Spanje zijn temperaturen koors gebroken. In de eredivisie heeft PSV thuis met 5-2 gewonnen van Kambuur, de nummer laatst in de eredivisie. Ajax won met 4-2 bij Herenveen en NEC speelde met 2-2 gelijk thuis tegen FC Utrecht. Straks om 8 uur speelt koploper Feyenoord in Rotterdam tegen FC Volendam. Het weer het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het is 7 tot 11 graden. Vannacht gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Morgen begint ook regenachtig. In de middag breekt de zon nu en dan door. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Voor Knop het Watergaasmeer is de vertraging 5 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 In zin in Zandvoort, is zin in ZFM. z -M -M. Met nu, De Watertoren. God, I wish I never met you. I, I keep forget, forget you. I'm driving down the coast of Delaware. I had a leap before I fall off the tide road. And for my life was vaping weather, we need to get I From the start, I shouldn't known your bad news. I, I keep forgetting to forget you. in the the trombone if more suitable Wanna make you smile it's been a little while since I seen the bite of your teeth been a hard year lucky the guitar is here See you. If we ever broke up If we ever broke up, I'd call your dad and tell him all the shittiest of things you said If we ever broke up Vol op 106.9. To lose my patience, but you keep holding me intoxicated. Why'd you only call me after midnight? Het ritme. Ritme. ritme van ZFM. ZFM. I'll <music> Thank you.